wij beginnen de les 285 op de pagina Resh lamit 230 Gasulam de linker kolom de regel 8 en 20 We hebben uh, de Oud-Resh-Mem-Wave van de zoger uitgelezen. Ik heb hem vertaald. Heb ik hem ook vertaald in het van, hoe heet het, van... Alles ah, hij is vertaald ook van uh, Hasselam vertaald. Of nee, maar... Oké, okay. Hasselam heb ik hem nog niet vertaald. Dus dan 28, de regel linkerkolom de regel 28, uh, de referentie van de Oort Resh Mem Vav. We hebben 10 pagina's nog te gaan, hier van de zoger, van dit boek van de zoger, let op, tot de pagina begin, pa, uh, een klein, klein stukje van de pagina 100. 41, dus eigenlijk precies 10 pagina's nog te gaan. Dan is de tekst van de zoger met Hasselam. Uh, niet uh, Hasselam, die, die tekst begeleidt ook elke oot uh, van de zoger. Dan eindigen wij, wij daarmee de zoger. En dan volgen nog een zo pareltje volgt dan vanaf de pagina. 242, zo 10 eh, pagina's, als ik me niet vergis, ongeveer of negen, tien pagina's volgen de eh, algemene, het algemeen de, de algemene uitleg, bij b, ehm, alle ehm, die voorschriften die wij, die wij geleerd hadden en hoe zij terug te vinden hoe zij terug te vinden zijn in zeven dagen van de scheppingsdaad een zeer speciaal stuk die wij zullen gaan ook bij Zatashem uitwerken om die ook te plaatsen ook bij de met onze Torah rubriek, een bijzondere, bijzonder manier, bijzondere manier uitleg, kabbalistisch uitleg in grote lijnen uh, over die um, over die veertien van die veertien uh, mitzvot Torah voorschriften. Maar, en wij keren nu terug naar onze pagina Resh Lame, 230. Hassulam de linker kolom, de regel 28. Ik zei goed dat ik hem nog zou uh, doorlezen en vertalen. En, we gaan dan verder. Bekuda Tlisar Vechule. Het... Uh, der tindé and so forth. Amitva, Ashalosh, 29th of He lasot pidyon livno, like a the pachina. De The Kolomba Sulam, B'chayim. Word woord probeer te horen, want een zeer, lijkt ook in mijn gevoel, zeer vreemd, dat dit voorschrift, er zijn zoveel, eh, schijnbaar, hogere belangrijke voorschriften, in de Torah staan, er zijn 613 plus 7 die van de Torah geleerde. nou, we hebben 600, in ieder geval 613, waarom? ...is deze uitgekozen door de zohar door de geheime zohar door de geheime Torah, en staat zo deze naast die, uh, een, van de, een van de laatste mitzwa, en zo naast de mitzwa, de vorige mitzwa, het vorige mitzwa van uh, Maser, het kinder, dat men kinderen moet geven, en... Die en die Bikurim. Die eerste lingen. En nu goed kijken. Regel 28. amitswa ashalosha, sarah. De Mitzvah. Dertien. Dertiende Mitzvah. Hij is 329. La sot pedion Livno. Om zijn zoon, of de mens moet zijn zoon, Vrijkopen. En de reden daarvoor, let op, de reden daarvoor is, zoals de zoger ons vertelt, Om hem, om het kind, het kind, zijn, om het kind uh, aan te hechten, letterlijk te verbinden met het leven. Wat is dat allemaal? Kijk nou wat je ons nu vertelt. De regel 1, de volgende pagina, de rechterkolom, na de punt. Kishneememonim hem ala alachayim, twee echade alachayim. Want er zijn twee aangestelden. De ene is over het leven, twee, en de andere is over de dood. Duidelijk, beide zijn de ministers van Hashem. Beide dienen Hashem. Ja, uh, men denkt nou, hoe oh, in deze wereld, en ook uh, religieën denken nou, dood, oh, dat is iets, uh, Engel is dood, oh, dat is vreemd, dat is slecht, dat is, dat hoort bij de duivel. Absoluut niet. Beide zijn noodzakelijk. Hoe zou een mens dan, in godsnaam, euh, zich kunnen uitcorrigeren. Tot zijn martikoen zou, kun zou kunnen komen. Zonder, het, zonder het, euh, dat gereedschap, een stukje gereedschap van dood. Ja, de mens zou niet willen euh, werken aan zichzelf. En niet ieder kan of wil zijn euh, karwei afmaken in zijn in zijn eigen incarnatie. Ik ben een boer, ik wil een boer blijven. Ik bedoel Een boer in de zin van niet een beroep, maar ik ben gewoon een jongen. Je hoeft niet dat al dat veel van het geestelijke. Ik ben, ja. Terwijl Hashem heeft elke mens, elke mens zonder uitzondering, heeft gemaakt om hem tot de volmaakte te komen. Dan is geen andere manier om hem, om zijn ziel, tot de volmaaktheid te brengen dan om hem, nadat hij zijn leven heeft uitgeleefd, wat, op welke manier dat, dat heeft hij dat gedaan, uh, dat hij doodgaat, hier zijn lichaam en zijn ziel vertrekt. En als hij zijn karwei niet heeft afgemaakt, omdat hij de ...en vonden die een gewone jongen was... ...of wat dan ook... ...of die dan bezig was met een... Eh, ...met iets anders, andere dingen... ...dat hij zei... ...dat dit voor hem belangrijker was... ...hij was geen politiek... ...hij begon, was een professor... ...of hij was gewoon een straat... ...straat... Eh, doet er niet... Toe. ...maar hij heeft het niet gewerkt aan... heeft niet... In, ...niet gewerkt aan zichzelf individueel... ...om zichzelf in overeenstemming te brengen met de, met de hogere, met het hogere, met de wetten van het heelal, met het operationeel systeem van het heelal, dan moet, uh, dan uh, heeft hij nog verder kans op de volgende, in de volgende incarnatie, weer zijn ziel, weer zal komen in een ander lichaam, enzovoort. Op deze manier zal het wel, heeft, heeft ook engels engel des doods, ik zeg het alleen maar één functie, een belangrijke functie van hem. Een uh, uh, geweldige functie. Dat is het is een heel andere kijk wat wij hebben op, uh, op, het, op het besturen, op het besturen, op het besturen, de wijze van het besturen van de wereld van Hashem. En hoeveel helpt ons die engel des doods? Eigenlijk elke dag dagelijks. Dat wij moeten hoeden, eigenlijk, dat hij verzorgt ons die eigenlijk zorgt voor de feedback met Hashem. Dan wij zouden wij zouden nog vele rare dingen zouden kunnen uh, uitspoken, uh, uh, was er de engel des doods niet uh, naast ons en die ons van klappen van de klappen van de zweep had gedaan. Dus de klappen van de zweep enzovoort, dat zijn allemaal uh, dingen die ons terug weer brengen naar, uh, naar het goede pad. Ja, dus Nooit menen dat Engels, de Engels des doods is iets is, dat het slecht is. Ja, en dat men ook noemt uh, uh, enzovoort, die Dat zijn twee, twee aangestelden, de ene voor het leven en de andere voor, het, voor, voor de dood. Ook dat is constructief. Beide zijn beginners van Hashem. de regel na de punt punt we hem om diem die staan boven de mens drie ukaşa adam po de et beno po de oto miya doto al Allah ook als Adam pde het nieuwe element zijn zone frey koopt, pde otto dan dan eh, red hij hem, Oto van de hand van die aangestelde regel 4 over de dood, we hollis sloten Holy zodat af, niet in niet zodat hij niet zou kunnen heersen over hem ook dat is zeer zeer uh, vreemd ik bedoel wij die leren dat alles uh, dat geen enkele materiële handeling met handen en voeten zou uh, iets maar kunnen uh, teweegbrengen brengen in het geestelijke voor ons is het wel vreemd dat iemand uh, iets, een paar zilveringen geeft, uh, uh, aan een andere, een blinde naar een andere blinde, en dan uh, daarmee doet hij iets, en daarmee zijn zoon, zijn eerstgeborene, bevrijd wordt, oftewel, uh, niet in staat, dat, daardoor dus bevrijd wordt van de hand van, de engel des doods, oftewel, aan de aangestelde over de dood. Hoe kan dat? Wat kan een mens dan doen met zijn materiële handelingen? Hoe kan, we hebben altijd, altijd zo'n accent daarop gelegd. Dat niets wat, niets wat materieels is, uh, is geestelijk. Duidelijk. Geen sidur is geestelijk op zichzelf. Het is een, een stukje papier. Duidelijk, met daar wat woordjes daarin. Heilige woordjes, goed, maar die worden heilig in de mond van een mens. Die worden, die zijn altijd heilig, maar die hij zijn, verkregen hun, als het ware, heilige heiligheidsgraad, graad, pas wanneer een mens uh, zij gebruikt, wanneer de mens laat zij komen in zijn hart en uit zijn hart, trekt die zij omhoog in het gebed. Een sidur, dat goed opletten, nog een keer, al steeds is belangrijk, een sidur, sidur, of dat van Dasburg is, of van wie dan ook, zolang die staat nog in de boekenkast, heeft absoluut geen heiligheid. De Torah, het boek van de Torah, zelfs de Torah, wanneer die of een boek van de Torah, die staat in de boekenkast, heeft absoluut geen heiligheid enkele, enkel verschil met een boek van mijn kamp van, van Hitler. Goed opletten wat ik zeg. Het is niet een radicale iets wat ik zeg, wat, oh, van zo hoi van, om, om, om, om, om, om, om, om iemand te schokken. Het is schokkend wat ik zeg, maar het is het geestelijke is wel schokkend. Het schokt ons uit ons sla, onze slaap. En slaap, onze slaap, is niets anders dan dan uh, het aanhechten ons hart en alles wat wij, uh, wat wij bezitten, wat wij hebben gekregen, om aan te hechten aan de materie. Dat is, dat is, uh, eigenlijk, dat is, dat is eigenlijk waarmee wij ons ook uh, in handen geven aan de uh, aangestelden van de dood. Heel? Maar zodra jij de het boek van de Torah in handen neemt en je leest dat met een Kavana om jezelf daardoor, door de Torah, in overeenstemming te proberen te brengen met het Hogere. Dan opeens, hetzelfde het het het boek van de Torah, wordt opeens heilig, heilig, wordt opeens krachtig. En geeft ook een stukje bevrijding. Red, vrijkoopt. Vrij Precies hetzelfde uh, gaat, slaat het op uh, uh, de Torahrol in de synagoge. Zolang die Torahrol in de synagoge ligt, ik zeg het zomaar, uh, ligt in de, in de, in de kast. Uh, niets heiligs is daaraan. Maar wanneer men eh, op Shabbat of een andere dag, zo maandag en vrij, maandag en donderdag, sorry, leest men ook uit de Torah. Wanneer men die Torah uithaalt, daaruit haalt uit de kast, en gaat men daaruit, daar, daar, daaruit lezen. En men leest dat met de juiste kavana nou, opeens wordt de Torah, dat deze torah die men eruit gehaald had, wordt heilig. En dat is bijzonder belangrijk. Dus we leren dat niets is heilig wat materieel is. Wat is, materieel wat materieel is. Hoe kunnen we dan uh, zeggen dat, hoe kunnen we dat rijmen wat hier zeg, gezegd wordt, dat de mens zijn zoon, eerstgeborene, moet vrijkopen? En dan doet hij dat door een aantal, cent, een aantal zilveringen, zo, uh, guldens. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, een enkele euro, ik weet niet hoe, hoeveel is het, hoeveel hebben ze bepaald. Misschien de prijs is nu omhoog gekomen. Of, of is het, weet ik niet hoe dat, wat het kost nu om dat vrij te kopen, op welke manier. Uh, maar het, hoe kan dat, het, het, het is er geen, op welke, welke manier, maar, met andere woorden, op welke manier wordt het eh, een geestelijke handeling. Op welke manier gaat het iets doen, daadwerkelijk iets doen, hier eerst in ons en daarna ook in de hemel. Want niets komt uit de hemel als wij het hier op aarde eerst niet opwekken. We zijn Sod, de regel 5. Wajare Lokim et En dat is het geheim van wat het staat in de beschrijven van de scheppingsdaad. Wajare Lokim et Kolasherasa. En elokim zag alles wat hij gedaan heeft. Ja, we de scheppingsdaad. Na het alles geschapen te hebben. We zeggen o bichlaar, en dat is in het, in, algemeen, in het algemene aspect. En dan verder de woorden volgen daar, We of, zes, Zeg o malach En verder dus volgen de woorden, We geniet of, en zie je, het is goed, Dus het heeft het goed gedaan, En het woordje goed slaat, Oftewel verweest, Zegt hij, de zogger ons, naar Malach, Achaïm, dat is engel van het leven. Oftewel aangesteld, de andere woorden van engel is het degene die aangesteld is, Memona, memone, Memona, inderdaad. Of Malach, kan je zeggen, engel, zelf, of een andere, ander woord. En dat is dus, dat wat staat, dat je ziet hier, het is tovel, tovel. Goed. Dat woordje tof slaat op de engel des levens. En dan nog een ander woord staat: het, tof. En dan staat het een woordje mood. Mood betekent zeer. Dus zeer goed. Waarom de Torah zegt zeer goed? Of tof, moot. Zeer goed. Waarom niet gewoon tof? En maar zegt hij dan. Meod, het woordje meod, zeer. Zeer om alle gemauwd, laat op. Dat is uh, engel des doods. Kijk nou wat hij zegt ons. Dus dan hebben we die twee, nadat alles geschapen te hebben, verweest het ora ons naar die twee aangestelden boven, boven de mens. En interessant is van het woord meode, die hij dus de zoger verbindt met de. die verwijst de, de, de zoger dat het engel des doods is. Dat die heeft die materie zoals Adam, zoals een mens. Ja. Kijk nou, meode, jij kan het anders omschikken, die, die letters. In plaats van mem eerst, alef, trek je alef naar de eerste plaats. Goed kijken wat, wat ik zeg. Alef komt op de eerste plaats, dalit op de tweede plaats en mem zet stel, je op de laatste plaats. Dan wordt het Adam, de eerste mens. Wat betekent dat? Dat is ook dan um, Adam in zijn. Eigenlijk in zijn volgorde zoals die was, alf, dalet, mem, adam, een mens, is gemaakt op deze wijze van de opvolging van de letters, dat die kosher zou zijn, dat die leven zou ontvangen. Maar als een mens dan verdraait zijn uh, wegen, volgt de uh, zondigd, dan uh, draaien, draait hij de aard, als het ware, zijn geestelijke aard, zijn uh, natuur, draait die dan draaien in hem de letters in deze volgorde van mem, die komt aan, het, aan de voorkant. De mem van de laatste plaats Sorry, de letter, ja, de, zo dat ik gezegd, de Alef, sorry, ja, meekwal. Alef dus, die komt op de eerste plaats. Ik heb niet goed gezegd. Mem, komt van de eerste plaats naar de laatste plaats te staan. We kunnen ook zeggen zo so dat. Wat ik bedoelde is van die meod. Meod, net zoals Malachamauwit. Wat betekent Engel des Doods? Betekent dat die, die, de kracht van die Engel des Doods is dat die mem van Adam, de kracht van de letter mem van de, van het woord Adam mens heeft getrokken naar de eerste plaats iets wat aan het einde moest staan, had je getrokken aan de voorkant. Met andere woorden, die mem die eh, een letter mem was in Adam, die ging, die was open letter mem aan de voorletter, aan de vo als de eerste letter van de, van eh, Malag amauwet van de engel des doods. Eigenlijk... Eh, ...eigenlijk in de mens is het... ...de laatste letter mem... ...verweest eigenlijk... ...naar het materiële... ...naar de materiële kant van de mens. En de engel des doods... ...is die het dat materiële... ...is getrokken naar de voorkant. Terwijl bij Adam, de letter Alef is de eerste letter. En de letter die uh, dun letter is. Ja, zoals we dat gezegd hebben. Zo'n vluchtige letter. een dunne letter die in Alef, eigenlijk door Alef, eigenlijk de wereld is geschapen. En dat is dus het geestelijke. In plaats daarvan, wanneer de mens zijn wegen verdraait, zondigt, dan die letter Mem doet die uh, voorop komen te staan. En dan is de naam Meode, zeer, niet goed, maar zeer. En dat verwijst naar die uh, Engel des Doods, de aangestelde over de dood. En dan de mens is ook dan onderhevig aan die Engel des Doods verkoopt als het ware zijn ziel aan die engel des doods. Dat men zegt ook, dat is wat men ook in de literatuur ook zo uh, zo beeldig maakt, dat een mens dan als, verkoopt als het ware zijn ziel aan de duivel. Aan welke duivel? Aan het materiële. Aanhecht zijn hart uh, Aankleeft aan een stukje materie. De regel zeven naar de punt. Weil ken, beoot oapidion met acht amalach shel chayim, wen helaas amalach shel mavet. En daarom zei in door deze vrij, door dat vrij kopen. Mitkaye Malach wordt uh, standhouden. De regel acht, Mahamalach Shulchaim, de engel des levens. Wanneer helaas, Shamalach met en verzwakt de engel des doods. Ook dat is bijzonder uh, relevant voor ons. Op welke manier gaat het zoiets gebeuren als een mens uh, een bepaalde, een enkele muntjes bij wijze van spreken geeft, gewoon bij wijze van traditie, een rit ritus, een rituele handeling? Hoe kan het teweeg brengen, dat soort. Dat soort uh, bijdragen aan het standhouden van de engel des, des levens en het verzwakken van de engel des doods. Ja, bij ons kan het vragen opwekken, omdat wij leren het geestelijk. De regel 9. En we weten dat geen handeling op zichzelf, welke dan ook, kan met handen en voeten, in staat is om iets maar in het geestelijke teweeg te brengen. Ja, duidelijk, zonder de handeling van benen, zonder de innerlijke kavana, de innerlijke beweging die een mens moet maken, zonder man. De Regel neemt. Babijonsé, Koeneloh Kamur, wat u Tin zei, die in gara, ozevo to, bo. door dat vrijkopen, Koeneloh Hayim verkrijgt hij voor hem leven, dus de vader van dit van het kind. Doordat door dat vrijkopen, verkrijgt hem voor zijn kind leven. kamur Ka -ka zoals het gezegd wordt, wil sadara, en die, deze kwade kant, ja, het andere woord voor sitra agra, sitra achra in het aramees. En hier is het in het Hebreeuws, is dat sadhara, die kwade kant, ozevoto, verlaat hem, verlaat het kind, regelt in we enone gasbo en grijpt hem niet, in hem niet aan. Kijk nou hoeveel geweldige geestelijke handelingen, handelingen die. Eh, te maken hebben met de bevrijding van het kind, wat gepaard gaat met uh, het uitvoeren van deze mitzwa. Kijk nou, en daarom is het zo geweldig belangrijk. En voordat wij verder gaan... Uh, Voel ik een behoefte om iets te zeggen hier over deze verband, verbondenheid tussen die, deze, deze voorschriften die wij eh, eh, leer, geleerd hebben in de vorige twee, die eigenlijk één zijn, herinner je nog, dat een tiende? Want dezelfde, de, de, dezelfde vragen hebben we bij ons eh, gesteld. Hoe, kunnen dan, hoe, hoe kan het door het geven van de tiende, tiende van de grond, hoe kan het iets, uh, kunnen dat, wat kan het, uh, iets, iets gebeuren, dat hebben we hebben geleerd, door het geven van de tiende, en uh, mazer, ja, en door het, het geven van de bikurim, die... Eerstelingen, dat men daardoor op Shabbat, we hebben geleerd, ook licht uh, kan en, en, en zelfs jichida, uh, uh, kan men dat uh, ontvangen. Anders niet. Maar hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Door iets, een stukje materie te geven dat, dat, dat, om zoiets te, te bewerkstelligen. En zo ook hier door het, door het, eh, door het vrijkopen van eh, zijn zoon, zijn eerste. En daar hebben wij nodig om eh, van dichtbij te gaan kijken naar die woorden zelf. Naar de woorden, naar de. Eh, die dus de trefwoorden, de sleutelwoorden in die desbetreffende voorschrift. Want eh, maaser, weten we, ja dat is maaser, komt van het woord esser tien, een wat, wat doet men dan als men, men, men eentiende van zijn grond eh, geeft, als het ware, aan de aan de hogere, in de vorm van aan lewi te geven. Stel dat in mijn dorp hebben gezegd, geen lewi is. Ja, wat moet ik dan doen? De bedoeling, is, de bedoeling is natuurlijk, ik zeg niet hoe zij dat allemaal regelen, hoe zij, hun rabbijnen hebben dat allemaal eh, wettelijk vastgelegd. Maar in ieder geval betekent dat een stukje een tiende van mijn grond wat ik heb, als alles wat ik daarop doe met het grond, met, de, met die grond, met, met, met een stukje grond, moet ik dan, als ik daar plantjes neerzet, dan moet ik daar ook, uh, alles wat daar, daar, daarop groeit, ja, uh, tarwe of uh, bomen, vruchten van de bomen, wat er ook mag zijn, dat moet ik dan geven van die, van het stukje Lapje grond van een tiende. Wat doet hij dat? Wat doe ik daarmee? Daarmee worden, worden zij geleerd, het volk Israël werd geleerd, eh, zinnebeeldig, die malgoed, een tiende van de malgoed, dus de malgoed, de malgoed, zoals de malgoed, de malgoed niet ontvangt, tot de kwartje uh, in haar het licht, zoals we dat geleerd. Ja, omdat die gezimtsume, gezimtsumeerd is. Zo is ook een mens moet uh, in, zich in overeenstemming daarmee brengen met de hogere werelden. En ook een mens moet in zijn tiende van zijn malgoed geen licht uh, ontvangen. Die moet daar daar maken. Dus dat betekent dan ook geen lichtogma daar doen komen goed wil graag Gochma. Ja, we hebben geleerd. Maar daar niet. Ja, chassadim geen probleem. Maar Gochma niet. Maar we weten het. goed heeft. Zeeranpien en Malchud. Hebben de onderste stuk van Zeeranpien. Zee en de Malchud hebben wel het schenen van Gochma nodig. Het is niet genoeg voor hen alleen maar Chassadim. Dat is wat wij doen. Dat is dan de, de, deze kavana noodzakelijk is. Let op, wat ik probeer nu te zeggen. Dan betekent dat de, de deze kavana is dan primair staat primair bij het uitvoeren van uh, dit voorschrift. zonder dit kan je geven wat je wil. Het is worden on dan alleen maar zinnebeeld. ...van dit voorschrift, maar doet niets. Ja, even min als, eh, zoals we hebben dat vaak zo'n voorbeeld eh, eh, gebracht... ...van een kindje dat helpt mama raviolis maken. Zijn dat ravioli wat het kindje maakt? Dat is een, een mes, ja, het is uh, een rommel wat je maakt. Maar oké, okay, maar het is de mama, de mama leert het kind om de ravioli te maken. Dat die gewoon, op deze manier leert hij ook om... Om te helpen enzovoort. Maar zo so is het ook hier. Alleen maar opvolgen dit voorschrift en alleen maar doen dat fysiek met handen en voeten. Een stukje afmeten jouw territorium en een tiende op deze manier te uh, doen omgaan met je tiende. Het doet het niets. En natuurlijk doet het wel zelfs dat zonder deze kawana zou iets doen. Want geven, zelfs dat, op deze manier geven, alleen om de Torah dat zij gezegd heeft. En het doet pijn, natuurlijk, dat is mijn ha, mijn stukje, mijn lapje grond. Die, het is van mij. Het is van de wens om te ontvangen voor mijzelf. En dan moet ik dan afstand doen, natuurlijk, ook dat heeft een zekere uitwerking, zei het, het van Ormakief, iets toch wel geven aan de mensen, die en uh, ook dan, laten we zeggen, op Shabbat, een zeker licht ontvangt, omdat hij toch wel de, de, de wil van Hashem doet, al begrijp hij niet wat die doet, maar dat doet alleen maar, dat die toch wel, dat die niet wenst dat te doen, en toch doet die dat, Deinlijk. Van zichzelf wil die dan natuurlijk niets geven, maar die doet het wel, omdat, omdat het is zwaar. zwaar. Laat staan dat een mens weet wat hij doet, waarom hij dat tiende is. Dat hij dat binnen zichzelf ook de plaats die het tiende van de Malchut is. Dus daar waar uh, eigenlijk de, bij de Gmartikun de bevrediging zal komen in die Malchut. De Malchut door de, het licht van de machine, dat daar het licht zal schijnen. Dat, dat, die, dat daar voorlopig eh, hij doet, laat geen licht daar komen, en zit af van het ontvangen van de gogma, licht gogma, daar in die malgoed, de malgoed. Dat is wat betreft master Ja, hier hebben wij een beetje zo uit de voeten gekomen, met, ik, ik zeg het alleen, geef ik alleen maar een, een, een zeer, het meest, uh, eenvoudige geestelijke uitleg, in mijn bijzonder armoedige bewoordingen, want het moet helpen en niet uh, ingewikkeld te zijn en uh, uh, Hashem heeft geen, niet, geen bedoeling met ons om ons uh, ingewikkelde intellectuele uitleggingen te geven van zijn uh, wil. Dan hebben we nog verder die, die Bikurim. Ja, Bikurim. Wat is dat die Bikurim? Wat voor woord is dat Bikurim, eerste En hier komt hier iets bijzonder interessants. Als we gewoon kijken naar die woorden. Ten eerste, Bikurim komt van het woord Bikur. Enkelvoud is Bikur, ja of niet? Bikur. Bet. Kaf, wav, en res. En onder bed is dan een gierig, een puntje, bikur. Dat is de eerste ling zou je kunnen zeggen. En interessant, en nu goed kijken wat dat eerste link, bikur, het woordje bikur van eer voor eersteling, en de eerste eersteling bij de mens. Bij de eerste ring, bij de mens, heet hoe? Bachor. Ja of niet? Bahor Precies dezelfde letters. Alleen wordt het zo, en Bachor wordt het, uh, waar wordt uitgesproken, niet als O, maar O, bahor. En dan uh, bij de bet is een andere, andere Nikoet, andere klankklinker, Maar precies dezelfde letters. bahor bahor betekent de eersteling. Bagoor beheerde juist de, de zoon. Een zoon van een vader. De eerste zoon van een vader. En daar gaat de, deze, dit voorschrift wat we nu leren. De dertiende, dertiende voorschrift. Gaat eigenlijk over, niet eigenlijk precies, over die bahor dus het kind, het eerste, het eerste, mannelijke kind dat opent de baarmoeder, met andere woorden, komt uit de baarmoeder. Is eigenlijk het eerste kind bij haar van haar die haar baarmoeder doet openen. Dus uh, bestaat ook een vorm van een uh, eersteling bij de vader, maar hier wordt b, b, juist hier genoemd, hier wat wij leren hier, de eersteling die van de moeder. Bij de moeder als eerste komt. En dat is precies hetzelfde woord, Bachor. Eersteling. Ja? Daarbij verbinden we nieuw... Bachor tot Bachor. Dat nie Bikur is niet wat er niet toe. Bikor is, dan bij de kaf. Kaf die uitgesproken wordt met een puntje. Ja of niet? En yes. hier hebben we Bachor, hebben we precies dezelfde kaf maar wordt uitgesproken zonder zonder puntje. Nou, wat is dat? Dat is een variatie, maar de letter kijk, als je kijkt naar de woord Bikur, bijvoorbeeld in het woord Bajor, zou je dat kijken in de Torah rol. Daar staan geen, in de Torahrol zouden geen klinkers staan. Dan is het, kan je dat lezen Bikur en kan je lezen Bajor. Kan je lezen Eersteling van de planten of van de vruchten van de bomen. En je kan eerst lezen, de van de, die de baarmoeder opendeed. Een kind van, ja, een kind, of een mens. Nou, dan hebben we nu een parallel gelegd, tussen die twee. En, en dan zien we ook okay, een, dan begrijpen we een klein beetje, waarom dit, die voorschriften, naast elkaar gelegen zijn. De ene is dan, bij, van de planten, Reed. En de andere is van de mensen, van de, uh, door de mens, van de menselijke natuur. Dus de mens zelf, om de mens uh, te geven als eersteling van de mens ook te geven aan de schem. Maar wat houdt het in, dat woord, uh, bekoor of uh, begoor, dus de eersteling van die of eersteling van de ander Uh, eigenlijk is het zo so dat door, moet je zo zien, door het geven van eersteling, er zijn verschillende, van verschillende invalshoeken kunnen we het bekijken, maar komt op hetzelfde neer. Ten eerste is het van die Bikur of die bagor wanneer men die eerste geeft, uh, wat gebeurt er daarmee, daardoor? Het woordje bachor of het woordje bikur hebben dezelfde gimatria als bracha, als zegening. Dus uh, met een, een ontbreekt een uh, algemene lid. Dus het heeft iets te maken met bracha, met de zegening. Dat men door geven van een eersteling, zowel het zee door, of zowel door eersteling van de, de plantenreek als van de mens, dat men op een of andere manier bracha, zegening ontvangt. Maar, maar hoe komt het? Hoe komt het dat het door iets materieels, oké, okay, ook een mens... Uh, is uh, eigenlijk uh, een stukje materie wat men als het ware geeft wat betekent dat, dat wat, hoe kan het een zegening teweeg brengen en het woord bikurim ja, zoals, die, zoals die gebruikt wordt, zoals het woord uh, gebezigd wordt normaal liter in het meervoud, bikurim als je dan het woord Bikurim, en je kan je het zelf ermee spelen, Bikurim, als je die um, als je die in andere volgorde opzet, dan wordt het bruchim bet staat het wel op zijn eigen plaats, recht trek je naar, naar de tweede plaats. Wav blijft op de derde plaats, Kaf ga, komt in plaats van de Resh te staan, en dan I, Jude, blijft op zijn negen plaats, en Mem aan het einde, betekent Bruchim, komt ook van het woord bracha, maar betekent Bruchim, betekent Gezegend, Zij die Gezegend zijn, in het meervoud. Dan hebben we weer iets, weer deze verwijzing naar, Zegening. En we weten dat zegening komt wanneer, wanneer men van binnen, van beneden, de zegening aantrekt. Dat men geeft van zichzelf, een man doet omhoog trekken, dat betekent geven. Ja of niet? Wat betekent geven? Van, van zichzelf eh, eh, de te maken om te geven aan de hogere, om uit zichzelf te geven. Uh, naar het hogere, zijn eigen aviyu van de wens om te ontvangen voor zichzelf te verdunnen. Dat is geven. En daardoor ontvangt men bracha de zegening. Hoe, hoe kunnen we dat nog meer anders zien? Of niet anders, nog aanvullend? Hoe kunnen we nog, het nog een bewijs daarvoor hebben uh, uit het, de Heilige Taal zelf? Kijk, als je neemt het woord Bajor, of het woord Bikur, eersteling van een plantenrijk, of van plantenrijk, of van een mens, en als je het die waaf plaatst op de laatste, de vierde plaats, dan wordt het het woordje Bajaro, of bahro. En Bajar betekent Bajare de... Um, de drie letters, die Bachar, die betekent kiezen. En dan Bacharop betekent datgene wat gekozen is. Met andere woorden, wat een mens verkiest. En dan ver, Bacharop betekent als eerste: wat een mens. Als eersteling, wat de mens verkiest in zijn hart, als eersteling, als, de meist, als het meest eh, nabijgelegen bij zijn hart. Want daarvoor, voor, daarnaar verwijst het woordje Bagar verkieselijk. Bagaro, het zijn verkieselijk, verkieselijk, datgene wat voor hem, wat hij verkoos had. Dus hetgene eigenlijk, wat ligt hem het meeste aan het hart. Waar, waar, waar een mens eigenlijk, wat, waar, uh, zijn, waar zijn hart naar uh, streeft naar waar zijn hart uh, adoreert. En dat is ook de bachor, dat is ook de eersteling, dat is ook de eerste zoon. De eerste zoon bij een mens is het meest, meest begeerlijke iets. In allerlei volkeren in de wereld zien we dat terug. Kunnen we terugvinden, dat de eerste zoon, die verkrijgt alles, die is dan eigenlijk, uh, die gaat dan de van zijn vader en daarna, hij dan kan, het leuven deel ontvangt hij, van de erfenis van zijn vader, en niet alleen dat, de macht. Wij We weten dat die, uh, die tiende in de tiende plaag in Egypte was. De plaag van de dood van de uh, eerstelingen. Bij de mens. Waarom? De eerstelingen van de mensen waren daar net zoals God. Ze hadden de, de, de meeste macht. En het meest begeerlijk waren. Bij hun ouders. Even uh, dan, bagaro, dus in dat betekent uh, eigenlijk, uh, betekent dus datgene wat de mens verkiest in zijn hart, waar zijn hart zich aanhecht, waar ook de mens zijn hart verpacht aan iemand of aan, aan iets, in plaats van, uh, Alleen maar aan de schepper. Geen uh, oud Milvado Behalve alleen maar aan Hashem. En hij verpacht zijn hart. Uh, verkiest, zoals met de bacharot. Aan iets of aan iemand. Want het kan zijn uh, uh, dat hij verkiest, zich, uh, verkiest zijn eigen bachor in zijn eerstgeborene zoon. Maar het kan ook zijn, of beide kunnen zijn, dat hij verkiest zijn, uh, zijn eerstelingen, oftewel zijn uh, oogst, van zijn oogst, van zijn paarden, van zijn vruchten enzovoort. Van allerlei kanten kan het, het woordje, kan het bikur zijn, uh, kan die aanhechting, of kan die bagaro zijn, zijn aanhechting kan zijn. En, um, als een mens dan zijn dat Bikur in andere vorm, andere volgorde, Bajor of Bikur, de eersteling of de eersteling planten, van de plantenrijk of bij een mens, als die dan in zijn sublime vorm, zoals het Bajaro, datgene wat hij verkiest in zijn de mens, als die, dat, als die zich losmaakt van deze aanhechting door het geven aan Hashem, dan bevrijdt hij ook zijn hart van deze aanhe aanhechting. Zijn hart wordt bevrijd. En dat deze bevrijding van zijn hart is, wordt uh, weergegeven, is, wordt ervaren als Bracha als eh, zegening. En daarom worden zij broegien, gezegend En dan, daarmee zullen wij dan eh, een beetje tevreden kunnen zijn eh, met een zekere mate eh, tevreden met eh, deze Kleine toelichting in mijn armoedige bewoordingen. Om toch wel die, die voorschriften eh, van Maser, Bikurim en Bagor eh, van die eersteling. Van het vrijkopen van de eersteling. Kunnen we dat rijmen en begrijpen dat in zijn ware geheime geestelijke betekenis. Er zijn diepere verschillende, diepere uh, uitleggingen mogelijk. Er zijn, het uh, is dus alleen maar even aan te geven, mijn taak is alleen maar aan te geven. Want wij moeten verder zorgen gaan, uh, raadplegen, maar alleen maar even aanraken dat dat weet steeds op, om jou te stimuleren om steeds bij het horen van voorschrift bijvoorbeeld, welke dan ook te zoeken en te vinden een, die een geheime geestelijke betekenis van voor van die of een, van dat of een ander voorschrift uh, om niet het materiële, niet hangen aan uh, de materiële uitleg van het vervullen van een voorschrift met handen.